Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Gutteke. Een buitenechtelijke dochter en een omstreden reis naar Israël. Het zijn de jongste schandalen in het Belgische Koningshuis. En te goed bongen waarmee gezinnen onder de armoedegrens kleren kunnen kopen. Zo een reactie op het plan van de kinderombudsman. Nu is het NOS Journaal met Raymond Seré.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 In Dordrecht is een woonhuis onherstelbaar verwoest na een ontploffing. Eén persoon is gewond geraakt, zegt de politie. Bij de ontploffing in het hoekhuis ontstond brand... maar die is inmiddels onder controle. Voor zoveel bekend waren er geen andere mensen in het huis. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. In de omgeving van het huis in Dordrecht sneuvelde een aantal ruiten. Een 17-jarige verdachte heeft een lagere straf gekregen... omdat beelden van het geweld dat hij pleegde... volgens de rechtbank onnodig openbaar zijn gemaakt. De jongen uit Oosterhout heeft 76 dagen jeugddetentie gekregen... waarvan 60 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 75 uur. Beelden van het uitgaansgeweld in januari werden uitgezonden op Omroep Brabant. Op dat moment had de politie de Oosterhout en enkele anderen al als verdachte in beeld. De uitzending van de beelden leidde tot een stroom van reacties op onder meer sociale media.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 Wimbledon verloopt slecht voor de Nederlandse deelnemers. Vandaag sneuvelden Michaela Krajicek, Karantja Rus en Timo de Bakker in de eerste ronde. En gisteren werden Robin Haas en Kiki Bertens ook al in de eerste ronde van het prestigieuze tennistoernooi in Londen uitgeschakeld. Igor Seisling moet nog spelen. Hij neemt het op tegen de Rus Kuznetsov.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 Eo. dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Volgens de kinderombudsman moeten gemeentes meer aandacht besteden... aan kinderen die opgroeien in armoede. En hoe ziet armoede er dan uit in Nederland? Daar praten we zo meteen over met Annemiek Onstenk van Kracht 500. Het Belgisch koningshuis ligt weer in zonoverhuur. De ex minderes van koning Albert heeft een openhartig interview gegeven, waarin ze hem oproept hun beide dochter te erkennen. En prins Laurent heeft politici en pers in de gordijnen weten te jagen met een privébezoek aan Israël. Aan tafel Kees Wijburg, kenner van het Belgisch koningshuis. En tegen half vier, uiteraard, onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Daniel D. Uw mening horen we graag via Twitter, gebruik dan hashtag DIDD of bezoek onze website ditistedag.nl. Kinderombudsman Mark Dullaert heeft vandaag zijn onderzoek... over kinderen in armoede aangeboden aan staatssecretaris Kleinsma... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Volgens hem zouden gemeentes meer aandacht moeten hebben... voor kinderen in de armoede die daarin opgroeien. Aangeschoven is journaliste Annemiek Onsteen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je bent bezig met een speciaal project over armoede in Nederland. Een soort tegenhanger van uh, de quote 500... waar de 500 rijkste Nederlanders in staan... Ben jij bezig met de kracht 500 met een Q? Met ja, dat klopt. De 500 armste Nederlanders? Ik, uh, ik maak de vele gezichten van armoede. En dan heb ik het over mensen in armoede. Ik doe niet uh, zoals de quote 500 een ranking. Ik heb wel een nummer één in gedachten nu ik de eerste 100 mensen heb geïnterviewd. Maar ik, ik ga niet uh, vragen naar uh, hun uitkering en precies uh, bonnetjes over wat ze hebben. Dus de volgorde, de ranking, dat doe ik niet. En die nummer één, die komt met naam en toenaam wel in het blad te staan? De meeste mensen die ik nu heb geïnterviewd die willen met uh, naam... Erin, niet altijd met toenaam. Uh, ze willen soms vanwege de kinderen niet met hun achternaam en niet met hun foto. Dus een aantal mensen doen mee onder een andere naam. Kan je, kan je iets schetsen van die nummer 1 die je nu voor ogen hebt? De nummer 1 heb ik een aantal jaren geleden in een ander kader eens geïnterviewd. Hij was toen op de vlucht voor justitie. Hij had verschillende gemeentes uh, gezien om te kijken of hij er een uitkering kon krijgen. Hij was dakloos, hij was ongelukkig en hij was verslaafd. En we zijn nu een aantal jaren verder en hij is met hulp van het uh, woonwerkproject in Amsterdam... en met uh, zijn karakter en wilskracht... nu uh, heeft hij een baan gekregen. Hij werkt uh, in Amsterdam. Uh, hij wil niet uh, dat ik meld waar hij werkt... Um, en hij heeft onlangs het huis wat hij eerst via met hulp heeft kunnen huren, heeft hij kunnen kopen. Oké, okay, dus hij is. Dit uh, is het verhaal, een van de weinige de weg verhalen. Ja. ja, ik heb. Ja. En daarom ik met heb... recht op nummer één. Uh, ja, ja. dat is een voorbeeld uh, van uh, kracht. Waarom ik ook uh, zo gemotiveerd ben om dit uh, kracht inderdaad met een Q uh, te noemen. Omdat uh, de power waarmee mensen hun problemen te lijf gaan... dat doet niet iedereen, maar er zijn wel de meesten die ik heb gesproken... Ja. die maakt indruk en het uh, leidt met hulp van de, van de instanties. Het is niet zo dat mensen het helemaal op eigen kracht kunnen. En deze meneer is bijvoorbeeld ook nog steeds wordt hij begeleid, maar okay. het is hem wel gelukt. Ja, we gaan het hebben over armoede onder kinderen met name. Deze man heeft geen kinderen. Hij heeft geen kinderen. Nee, maar goed, de armoede onder kinderen wordt eindelijk goed onder de aandacht gebracht, ook vandaag. Laten we even luisteren. 350.000 kinderen die opgroeien in armoede. Ik heb het gewoon over Nederland. Kom, ga je mee een ijsje halen? En zeg, nee, dat kan niet, want je moet het zelf betalen. Ik heb geen geld, dus dan moet je gewoon iets verzinnen. Want anders, ja, je kan, omdat je liever niet wat zegt, zeg maar. Nou, dat is vrouw. En dat zou ook echt anders moeten. Ja, Annemie moet denken, armoede in Nederland. 1 op de negen kinderen leeft in armoede. Dat zegt de kinderombudsman Dullard vandaag. Hoe defineer jij armoede onder kinderen? Ja, zoals een van de jongeren die ik heb gesproken zelf zegt... Uh, we zijn misschien niet zo arm als uh, andere landen op de wereld... maar als ik iets niet heb wat een ander wel kan... en dat niet één ding, maar een heleboel dingen... dan is dat armoede voor mij. En wat voor dingen zijn dat dan? Ja, uh, meegaan op, uh, op schoolreisje of op hm. excursie... Of um, een, een spelcomputer krijgen. En dan niet een afgetrapte, maar een, een echte... Um, maar vooral die sociale dingen, als bijvoorbeeld een schoolreisje. Dat, dat moet wel heel erg een stempel drukken op het leven ja, van een kind. Ja, armoede is uh, niet alleen een geldprobleem. Armoede is een oh. probleem van uitsluiting, van uh, eenzaamheid, van krassen op de ziel. Maar, maar er zijn in Nederland toch ook altijd wel allerlei regelingen voor dat soort voor kinderen. Waar, waar dan. Geen geld voor is, ik bedoel, dan kan je toch op school aangeven... ik heb geen geld, en dan toch mee? Of, of is dat niet zo? Uh, ja, het is zo dat de meeste gemeenten hebben ook uh, voorzieningen... zoals dus er um, een pc is voor kinderen. Dat hebben ze ook nodig op school. Dat kun je als je dat niet zelf kunt betalen... Enfin, bijzondere bijstand uh, aanvragen. De Stichting Leergeld, dat was onlangs nog op televisie... die helpt uh, gezinnen ook als er geen uh, voetbalschoenen... voor het uh, jongetje des huizes uh, is. En er zijn inderdaad regelingen en er zijn ook scholen die uh, dat uh, vergoeden voor kinderen. Mm -hmm. Maar er zijn ook scholen waar die de ouders... Uh, ja, ik moet dan even een gebaar maken van tussen haakjes. De, de ouders willen opvoeden, omdat het een kwestie van prioriteit te stellen is. Omdat er misschien wel het geld is, maar niet de bereidheid om uh, dit goed voor elkaar te boksen voor hun kinderen. Maar dat, daar maakt u de volgens Berklaan? mij wel ontzettend buitengewoon een belangrijke en goede opmerking. Want dat, dat kijk, het is natuurlijk, ik hoor steeds die armoede ook deur laten zo, maar we moeten wel uitkijken waar we geen slachtoffercultuur gaan creë creëren. Ik bedoel, die kinderen voorkomen goed dat u daar zich voor inzet. Maar ik zou wel graag achter die achterdeurs kijken, want het is gewoon opvallend dat veel van die arme gezinnen, die hebben een bestedingspatroon, die kopen en een auto Twee uh, koelkasten bijspreken als het kan. Er zit soms gewoon een cultuur van geld uitgeven. En uh, wat er binnenkomt, als je één keer een kwartje binnenkrijgt, dan moet je natuurlijk niet 50 ja. cent uitgeven. Is dat zo anamiek de denk uh, Ja, het is. Uh, armoede kan zo eruit zien dat er een uh, flatscreen in de kamer staat. En dat de kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Nou, dat, dat bedoel ik. Uitstekende opmerking. Dus um, natuurlijk is dat zo. Dus het is de armoede komt ook zelden alleen. De mensen die ik interview, die hebben ook vaak andere problemen: een scheiding, een verslaving, een enorme schuld, uh, psychische problemen, hun bedrijf kwijt en daardoor in psychische problemen. Dus het uh, de, de, het, het is vaak een combinatie van problemen. Um, waardoor mensen ook uit het veld worden geslagen. Maar is dat dan dat niet is... een focus waar bijvoorbeeld die kinderombudsman zich op moet richten... in plaats van, zoals hij vandaag zegt, uh, we moeten kinderpakketten gaan uitdelen? Nee, het is niet of-of, het is uh, absoluut en-en. Uh, want uh, als ik iets heb geleerd, uh, ik ben nog niet klaar met uh, Kracht 500, maar uh, ik ben uh, over de 100 mensen heb ik nu gesproken. Uh, dat is uh, dat je hun uh, de waardigheid moet gunnen. Als mensen hun best doen, hun inzet uh, tonen om uit de problemen te komen, moet je dat als school, als overheid, uh, als instelling moet je dat proberen te, waar mogelijk te ondersteunen. En ja, dus de die ene keer is dat voor, voor, voor kleding of voor sportlessen. En de andere keer ja. is dat uh, met de hulp van jeugdzorg. Dus dat ja. is een goed idee, uh, wat die kinderombudsman vandaag voorstelt? Het, het, het, het kan zeker een goed idee zijn. Ik moet er wel bij zeggen dat uh, juist uh, de mensen die in isolement zijn... dat daar de informatie over wat er te halen is en te krijgen is aan hulp... niet altijd uh, terechtkomt. Mm. En het is ook zo dat uh, de schaamte over armoede nog niet bij iedereen voorbij is. Dus ook mensen die niet naar de voedselbank willen... omdat dat is net een brug te ver. Dus die zullen ook niet uh, deze hulp misschien aanvaarden. Maar het is absoluut een... Uh, een uh... Kijk, wat ik vind van het voorstel de gemeente... Die moeten dat ook van de overheid, want de sociale zekerheid en de verzorgingstaat worden versoberd. Het gaat allemaal achteruit. Minder voorzieningen, minder hulp en een lagere uitkering. Dus de gemeenten die proberen mensen te activeren, mee te laten doen, elkaar te laten helpen. En ik ben ook menig project, uh, heb ik gezien in mijn uh, zoektocht. Um, dan moet je niet terug naar um, alleen ergens een pakket ophalen. Je nee. moet het combineren met en en. De, de oorzaak proberen weg ja. te nemen. En, en dus ook de ouders aanspreken op hun gedrag als daar iets uh, scheef Ja, gaat. nou niet alleen de ouders zou ik zeggen. Want ik, uh, een heleboel mensen die uh, verkeren in wanhoop, die zijn hun, uh, hun baan verloren. Ja. Die willen niks liever dan, uh, dan werken. Uh, die hebben problemen omdat ze hun huis uh, uit zijn maar gezet. Goed, omdat u had het net kun... nog over die flatscreens en uh, misschien een dure auto voor de deur. Nee. Nou, die auto heb ik ni niet uh, nee. gezien nee, eerlijk mee, gezegd. Mevrouw, maar maar ja. u heeft natuurlijk al heel veel mensen gesproken... en ook misschien wel een beeld van wat dan helpt. Wat, wat, wat, wat, wat, wat heeft u gezien in die honderd gesprekken waarvan u zegt... nou, dit, dit hier hebben mensen echt wat aan. Uh, mensen die um, de deur uitgaan en uh, buurtlunches verzorgen voor andere mensen in armoede die elke dag aanspraak hebben... die plezier maken met elkaar... Daarvoor is wel nodig dat uh, de, de overheid bijvoorbeeld zegt... Uh, nou, u heeft een uitkering, uh, wij willen iets van u terug... en we willen dat u solliciteert. Maar zolang u dit doet, um, bent u vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Want u moet eerst uw andere problemen nog oplossen. Dus um, zoiets ben ik tegengekomen. Dus uh, activeringsprojecten. Ik ben ook uh, in Almelo, daar is een inloophuis... waar mensen met een uh, uitkering en vaak ook andere problemen elke dag spreekuur hebben... voor andere mensen zonder geld. Dus zijn er initiatieven. Ik wil u nog één vraag tot slot stellen. Diederik Samson van de PvdA... die roept vandaag gewoon op geld moet rollen. Nu bedoelt hij met name natuurlijk... gezinnen en particulieren. Want ook particulieren spreekt hij aan... die vermogend zijn. Heeft u die uitspraak gehoord vandaag van Samson? Ja, die heb ik gehoord. Maar wat doet dat met de mensen... die toch in grote armoede verkeren? Als zo'n uitspraak komt van... een ja, P van de A leiden. Nou, nou, breek me klompen, uh, zeggen ze dan. Want juist omdat wij het geld zo breed lieten rollen, hebben wij nu uh, schulden. En daar zitten overigens ook uh, voormalige vermogenden onder mij geïnterviewd. Er zijn. Armoede kan iedereen overkomen. Ik heb verschillende mensen die een goede baan hadden. Uh, misschien wel twee auto's voor de deur en een huis. en die vier jaar dakloos zijn geweest. wegens uh, het verlies van baan, psychische problemen, een scheiding, verlies van huis enzovoort. Dus het is. Uh, uh, dat, dat, dat geld dat rolt uh, niet meer. En mensen worden er ook op aangekeken, natuurlijk. Uh, het wordt ook gedaan. Het is je eigen schuld als je arm bent. En Goed. je hebt een gat in je hand. En je zit lui met een pilsje op de bank. En hardwerkend Nederland. Uh, je leeft op de zak van hardwerkend Nederland. Dus dat is ook. Daar komt ook die waardigheid weer om de hoek. Dat is niet altijd het geval in de verhalen. Goed. die erachter zitten. De kracht 500 met een Q. Wanneer komt die uit? Ik streef naar eind dit jaar en de website is nu al online. krachtvijfhonderd.nl En smoky Sings. Er speelt weer van alles in het Belgische Koningshuis. De ex-minnares van koning Albert wil dat hij hun dochter eindelijk is herkend. En Albert's jongste zoon, Prins Laurent, heeft een bezoek gebracht aan Israël. En dat is tegen het zere been van menig politicus. Kenner van het Belgische Koningshuis is Kees Wijberg. En hij is bij onze gast. Ja, Kees, eerst maar even naar die buitenechtelijke dochter. Haar moeder gaf afgelopen zaterdag een uitgebreid interview in twee Belgische kranten. Welk idee kreeg jij toen je deze interviews las? Nou, eigenlijk eh, vond ik dat interview een, een heel sympathiek en heel redelijk verhaal van een moeder die het eh, na zoveel jaar opneemt voor haar eigen dochter. En het is, eh, het is niet zomaar een dame, het is eh, barones Sibylle de Celice Longchamp, adel, echt oude Belgische adel. Ja, en, en, en uh, Delphine want om, om deze dochter gaat het... die worstelt al heel haar leven met, met de vraag... ja, uh, mijn vader is de koning. Ik wil dat hij één keer mijn recht aankijkt en zegt... Uh, je, bent, je bent mijn dochter, dat is al. België, een rel in het koningshuis daar. Delphine Boel daagt koning Albert, prins Philip en prinses Astrid voor de rechter. Zij eist dat prins Philip DNA afstaat, zodat het kan worden aangetoond... dat ze inderdaad de dochter van Albert is. In hoop zo te kunnen bewijzen dat koning Albert haar vader is. Ja, Kees Weiberg, via een DNA-test ja. wil Delphine Boel dan aantonen... ik ben een dochter van koning Albert. Maar eigenlijk is toch al algemeen bekend... dat zij een buitenechtelijke dochter van de koning is? Ja, het is natuurlijk... Uh, algemeen bekend, maar deze vrouw wil op haar 45e... eindelijk een keer een stukje erkenning en weten waar ze vandaan komt. En ik denk dat heel veel kinderen... Ze weten waar ze vandaan komt. Ze weten waar ze vandaan komt, maar ze willen het bevestigd zien. En dat heeft alles te maken met het feit dat de koning destijds... toen dat ging spelen in 1999, zo ferm afstand heeft genomen van deze hele kwestie. Hij heeft toen wel een beetje omvloerst in zijn nieuwjaarstoespraak... of zijn kersttoespraak ernaar verwezen. Dat er problemen waren in zijn huwelijk... en dat ze er samen zijn uitgeraakt. Maar niet expliciet gezegd van... ik heb een buitenechtelijke dochter... hoeft niet op nationale feestdag te komen, ook niet op mijn verjaardag. Maar ze wil wel een stukje erkenning en ja. Maar Gaat het ook om geld, eigenlijk? Ja, dat zou je nou, ook denken. Ja, de, de, de, Want het de, zou minder de, gaan met haar uh, kunstgalerie. Uh, ja. ja, met haar kunstgalerie. Ze, heeft, ze, ze is kunstenares, moeten we eventjes vermelden. En ze heeft nog niet zo lang geleden een uh, tentoonstelling uh, gehouden met haar, gehad met haar uh, eigen werk. En dat is eigenlijk een, een pamflet tegen haar machteloosheid. Ze, ze maakt daar kunstobjecten waarbij ze zeg maar toch een beetje de draak steekt met het koningshuis. Door af en toe een kroontje erbij. Ja, af en toe een kroontje erbij. En wat kreten ertussen. Uh, echt, echt van een kind in nood. Het is, dit wat er nu gebeurt, is een, is een kreet om hulp. En ik vind het een heel menselijk trekje. En die mevrouw, die moeder, heeft, heeft uh, die barones... heeft gewoon heel keurig een interview gegeven. Want dat is eigenlijk voor het eerst... Hè, dat zij zo haar dochter uh, ja. openlijk ondersteunt. Ja, dat heeft te maken... Ja, ze dus zegt ben Wat beweegt nou koning Albert om het heel tijd maar op afstand te houden? Dat heeft te maken met, met toch een stukje wereldvreemdheid. Uh, wij in de normale mensenwereld. Uh, wij zouden dat al lang opgelost hebben... of daar een regeling voor getroffen hebben. Maar ze zijn zo wereldvreemd en zo buiten elke realiteit... dat uh, ze zijn ongelooflijk koppig en, en willen daar ook niet, uh, ook niet naar luisteren. Ook niet naar goede raad. Ook hun raadgever. Is dat, dat jouw ervaring? Want jij was een raadgever. Je hebt ja. uh, enige tijd uh, hen van communicatieadviezen voorzien... want dat is ook je werk. Uh, ja. In de tijd dat uh, imago-problemen uh, waren rond uh, Prins Philip. Uh, maar luisteren ze echt niet naar hun raadgevers? Het aardige is dat uh, de, er is destijds er een incident geweest tussen Prins Philip en twee uh, uh, journalisten. Uh, uh, hoe heet hij de. de, de, de, de, de hoofdredacteur uh, van de. Nee, nee, nee er, er was een ruil met Paul van den Driessen. dat was toen de baas van VTM. En uh, Yves De Smet. Oh ja. De hoofdredacteur van de morgen. Ja. ja, ik heb hem weer. En daar heeft de prins ze allebei flink van langs gegeven. omdat hij zei van jullie schetsen een totaal negatief mm. beeld van het koningshuis. En Mathilde trok aan zijn jasje, stop ermee, stop ja. ermee. Ja, want die voelde aan dit gaat uh, fout. Ja, en die ja, journalisten ja. zijn toen gegaan naar Guy Verhofstadt, toenmalig premier. En voordat Verhofstadt om opheldering ging vragen bij prins Filip, liep hij naar de pers en de rel was geboren. En toen ben ik gevraagd, informeel door de directe raadgevers van de prins... hoe kijk jij daar nou naar? Jij staat in Nederland, uh, je bent een Nederlander. In Nederland gaat het allemaal ongelooflijk professioneel. Hebben we ook te danken aan 33 jaar een bovenmatig intelligente koningin... die er gewoon een bedrijf van heeft gemaakt. Mm -hmm. En ja, toen heb ik mijn uh, advies uh, gegeven. Uh, ik ga niet zeggen wat, wat dat advies precies was. Nee, de, de, maar opgevolgd? De, de prins is aangeschoven. Ja. Nee. Er, er oh, maar het gaat wel beter met hem, met Philippe dan, hè, qua imago. Ja. Ze hebben nog wel iets ervan opgezogen. Misschien. Zolang die maar weg blijft, ja. zolang die maar buiten beeld maar blijft. Maar terug, terug naar Albert en ja. Delphine Bowel. Wat zou nu jouw advies zijn als dat gevraagd zou worden? Moet hij wel of niet ermee naar buiten? Ja, ze is mijn dochter. Weet je, Jeroen, het is zo dat. Um... Uh, dan is het eigenlijk al te laat. Hij had destijds had hij dat als een grote jongen moeten vertellen. Uh, er is momenteel een prachtige documentaire reeks te zien op de VRT... waarin dat allemaal wordt verteld als een buitenechtelijke relaties. Ook van koningin Paula. Hij had gewoon zijn grote jongen moeten zeggen... ja, het is zo. Dat was en dat is een koningwaardig? Of dat een koning waardig is, um, we, we kijken er niet aan op, want, van op, want het, het Franse Hof was het al zo. Dus en ook in Nederland. Het is zo menselijk, ja. Ja. We gaan naar uh, zijn jongste zoon, prins Laurent. Uh, het zit hem ook uh, opnieuw niet mee. Uh, nu gaat het om een omstreden reis naar Israël. Prins Laurent is het enfant terrible van het Belgische Koningshuis. Nu blijkt dat hij op eigen houtje een ontwikkelingshulpproject heeft bezocht in Congo. Terwijl de Belgische regering en zijn vader hem dat uitdrukkelijk hadden ontraden. Ik heb altijd het gevoel, Kees Weiberg, dat hij het altijd goed bedoelt uh, naar Congo. Uh, maar goed, dan ontmoet hij weer uh, Kabila, die toen president ja. was, nu naar Israël. Nou, daar ondersteunt hij of bezoekt hij een project van het Joodse Nationaal Fonds... dat bomen plant in het land. Ja. Ja, het is een milieuorganisatie, ik bedoel, hij wil naar Israël. En, en, en ik maar kan, hij gaat nooit ik, op pad van, nou, ik ga weer even de politici hier schofferen. Nee, het Belgen, is zo'n ongeloof... Nou, ook dat heeft te maken met een stuk wereldvreemdheid. Ik heb hem een aantal keren meegemaakt. En de gesprekken die zijn altijd een beetje heel erg stroef. En, en, en echt, echt niet van deze tijd en ook niet begrijpend wat zijn rol is. Kijk, er is in 2011, na zijn bezoek aan Kabila en later heeft hij nog uh, Libanese, of althans Libische diplomaten... ontvangen in, in Brussel, wat ook tegen het zerebeen was van de regering. Er, er, er, hij moet dit gewoon melden aan de verantwoordelijken bij de regering... om problemen te voorkomen. Die afspraak was er. Doet hij dat niet, dan raakt hij zijn 300.000 euro uh, waard. Zijn maar hij de had het kwijt. toch gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken? Hij had het gemeld uh, aan de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reinders... en die zag er weinig problemen in, maar dan toch blijkt de, de, de organisatie omstreden te zijn. Ja, maar dan kan je dat toch ook die minister verwijten... Die... Die minister die heeft dan misschien zitten. Doen. Ja, die, die ja, had zich beter moeten laten uh, voorlichten daarover. Maar goed, omdat het Laurent betreft en hij toch zijn eigen gang gaat... gaat het een beetje langs de, langs de aandacht. Tot slot, uh, toen koningin Beatrix in januari ja. haar applicatie aankondigde... Uh, en uiteindelijk op 30 april aftrad, uh, begonnen ook de geruchten weer op gang te komen... dat koning Albert uh, nu echt binnenkort zou aftreden en het zou bekendmaken... Ja. Hoe zie jij dat? Er waren ook allerlei data, we, we werden al ge, genoemd. Dat is een absoluut gerucht. Ik heb de voorbereiding op, op mijn bezoekje aan jou... eventjes uh, weer, weer een rondje gedaan... langs mijn informanten. En die zeiden, dat is compleet uit de lucht gegrepen. De koning treedt niet af. De koning treedt nooit af, alleen maar, als hij sterft. Maar hij zou het nu al minder doen. Hij zou moe hij zijn. Minder. Hij zou er eigenlijk geen zin meer in Nou, hij is, hij is moe, hij is oud, maakt geen lange buitenlandse reizen meer. Is uh, veel vaker buiten België... op zijn landgoed in, in Frankrijk. De, de, de regering... Uh, vliegtuig gaat er wekelijks naartoe. Om maar stukken het is geen te teken dat hij zal aftreden? Nee, want bovendien het gebeurt onder een heel moeizaam gesternte. Het, het, we, we hebben allemaal de opkomst van uh, de nationalistische partij NVA meegemaakt in Antwerpen vorig jaar onder leiding van Bart De Wever, burgemeester geworden daar. En dat wordt ook het scenario voor het land volgend jaar. Want dan hebben we verkiezingen en dan uh, zal toch de rol, want dat is een van de hoofdthema's van de NVA, rol van de koning en zijn familie worden beperkt. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Daniel D. Geïnteresseerd in het Belgisch Koningshuis, Daniel? In het geheel niet. <laughs> nee. ah. Oké, okay, nou dan toch graag je gedicht. Een heitje voor een kawaitje, met een Q. En als ik dat klusje klaar, wat krijg ik dan? Een tegoedbon voor EPO, een tegoedbon voor een placebo... een tegoedbon voor klokkenluiden, een tegoedbon voor op schoot zitten... Een goedbon goed voor over de grenzen, een goedbon voor de jongste schandalen, een goedbon voor een hele goede opvolger, een goedbon voor een verborgen natieschat. En waarom? Ik raak het spoor zo bijster. Ik kan, dit nog wel, kan ik dit nog wel begrijpen? En wat heb ik eraan? Want met een rijke fantasie voel ik me toch al vermogend. Nou, kijk eens aan. Ja, ik zou hem vooral koesteren, Daniel. Dank je wel voor het gedicht. We zetten hem op de website. Dit is de Dag.nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. Onze gasten vandaag waren Annemiek Onstenk, Leon Giesen, Bram Brouwer... Carolien de Gruiter, Kees Wijburg en Wim Berkelaar. Hartelijk dank. Radio 1 gaat zometeen verder met de Villa. Villa VPRO, Ger Goedemiddag. Hallo, Elsbeth. Wij gaan het hebben over serieuze kabinetsplannen voor private gevangenissen. En dat gaan we bespreken met CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg en Rijn Gertsen. En hij is ervaringsdeskundige. Uh, we hopen trouwens wel dat het kabinet nog eventjes kijkt naar de ervaringen in de Verenigde Staten... met particuliere gevangenissen, want die vallen niet mee, kan ik je vertellen. En onze pensioenen afbreken om het financieringskort te bestrijden... en de economie nieuw leven in te blazen. Is dat een goede deal? Luister naar Klinkende Munt. Straks allemaal in De Villa. Dit is Radio 1. Het is half vier precies, Raymond Sreem met het NOS Journaal.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 Daarbij sneuvelde een raam, niemand raakte gewond. De trein was onderweg van Arnhem naar Winterswijk. Getuigen zagen jongens met een luchtdrukwapen langs het spoor. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Steeds meer kinderen worden ondergebracht in pleeggezinnen. Het aantal is vorig jaar gestegen tot bijna 21.000, bijna 4% meer dan een jaar eerder. Ook het aantal gezinnen dat voor korte of lange tijd een kind opneemt is toegenomen. Toch is er volgens Pleegzorg Nederland nog altijd een tekort aan gezinnen. En kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer... kunnen zich tot vrijdagmiddag melden. De verwachting is dat meer dan één Eerste Kamerlid zich kandidaat zal stellen. De nieuwe voorzitter wordt dan gekozen op dinsdag 2 juli. De graaf vertrok na aanleiding van de commotie... rond de commissie van in- en uitgeleiden... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. En dat waren de hoofdpunten uit dit. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Geld moet rollen, veel en vaak, anders wordt het helemaal niks meer met onze economie. Na premier Rutte roept nu ook Diederik Samsom dat. Daarover en over de pensioenplannen van het kabinet praat ons panel Klinkende Munt na vier uur. Gaan gevangenissen in Nederland geprivatiseerd worden? Staatssecretaris Steven schrijft in zijn masterplan voor gevangenissen... daar serieus over te denken. Over voor- en nadelen praten wij met Madeleine van Torenburg. Zij is lid van de Tweede Kamer voor het CDA. En Rijn Gerritsen, ervaringsdeskundige, thans wetenschapsfilosoof... en hulpverlener voor gevangenen. En uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Het schaliegasoverleg lijkt te klappen. De gemeente Bokstel en Noordoostpolder stapten vandaag uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken over proefboringen naar schaliegas. En eerder al stapten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland uit de zogenaamde klankbordgroep. Wat is hier gaande? Peter van der Wiel, wethouder van Bokstel. Wat is hier gaande? Uh, de overheden maken zich grote zorgen over het onderzoek... dat door het ministerie ingesteld wordt naar, naar veiligheid. Er is afgesproken dat wij een, een heel serieuze rol zouden spelen... via een klankbordgroep in het onderzoek. En wij vinden dat onze, onze rol niet serieus genoeg genomen wordt. Dus Waarom is dat? Eruit. Er is aan de start van het klankbordgroep afgesproken dat wij uh, gewoon een, uh, een serieuze kijk op het onderzoek zouden kunnen hebben... doordat we de tussenrapportages, een conceptrapportage zouden kunnen beoordelen... en zo uiteindelijk ook een uh, rol zouden kunnen spelen... in de totstandkoming van de eindrapportage. Nou, tussenrapportages hebben we nooit ontvangen. Mm -hmm. En nu is de, of de, sorry, de conceptrapportage gereed... en hebben wij te horen gekregen dat wij onder geheimhouding... Uh, de rapportage in zouden kunnen zien, was aanvankelijk het verhaal. Nu blijkt dat we hem ook zelfs niet in mogen zien, maar dat we uh. mondelinge toelichting krijgen op de conceptrapportage en dat we daarmee moeten doen. Maar los van het feit dat ze allerlei afspraken hier nakomen, uh, uh, uh, duidt dit gedrag ook niet erg op, ve op ge veel geruststellends over, die, over dat uh, onderzoek? Ja, daar kunnen wij moeilijk over oordelen, omdat we het hele onderzoek dus uh, in feite niet serieus hebben kunnen volgen. We hebben nee. zoals gezegd geen tussenrapportages gezien, maar het waart uh, uh, ons echt grote zorgen dat wij de conceptrapportage ja. niet in mogen zien. Maar wat zegt het, het departement? Want u heeft natuurlijk gebeld hierover. Ik heb uh, twee keer uh, contact gehad, uh, telefonisch contact gehad met de directeur-generaal van het ministerie van economische zaken, en die zeggen van... ja, we kunnen het niet hebben dat het rapport breed op straat komt te liggen. Maar, uh, en, en ja, dat is de reden dat we een geheimhoudingsverklaring willen. Uh, dat vind ik al vreemd, maar dat ook nog een keer... het conceptrapport gewoon niet door de klankbordgroep leden zien mag worden... ja, dat is helemaal de druppel die de hemel overloopt. Vooral ook omdat u iets anders beloofd was. En daar heeft u vast ja. op, gewe op gewezen tegen die DG. Wat, wat zei hij? Precies, we hebben gezegd, dit is gewoon flagrant in strijd met de, de afspraken. Hij zegt dat hij niet meer ruimte krijgt dan dit. Dat er geen mogelijkheden zijn om het heel breed te delen op dit moment. In Begin september komt de minister met het eindrapport. En dat wordt openbaar, maar op dit moment heeft hij niet meer ruimte om meer te bieden. Nee, nu dat stapt u eruit, maar nu heeft u kans dat er buiten uw om gewoon besloten gaat worden tot proefboringen. Nou, het rapport ligt uh, klaar, het uh, conceptrapport. Daar uh, zouden we wat uh, reactie op kunnen geven. Maar op deze, zin, uh, deze manier heeft het natuurlijk geen enkele zin... als wij een rapport niet zien en het moeten doen... Nee, ik snap het, met... meneer Van der Wiel, maar bent u niet bang dat de overheid besluit... om gewoon te gaan boren met of zonder uw uh, uh, instemming of... Uh... Als de, Kennis, overheid, als de overheid dat voornemens is, hebben ze die uh, mogelijkheid uh, altijd. Ja. Maar ik zou het wel heel onverstandig vinden als de discussie over nut en noodzaak niet gevoerd gaat worden. Ja. Als er geen aandacht geschonken wordt aan het maatschappelijk draagvlak, want dat is toch uh, echt van heel groot belang. Maar hoe nu verder, tot slot, meneer Van der Wiel? Ja, wij hebben gezegd dat wij dit gewoon volstrekt onacceptabel vinden. Wij hadden eerder al aangegeven dat wij echt vinden dat er een maatschappelijke discussie moet komen over uh, nut- en noodzaak rond schaliegas. Dus wij gaan ervan uit dat uh, na bekendmaking van de eindrapportage, waar wij dus geen invloed meer op hebben, dat is zo, maar we hadden dat in dit traject toch al niet, uh, dat dan alsnog uh, tegemoet gekomen wordt aan onze, aan onze eisen, en onze zorgen. Ja, en ondertussen uh, door dit gedoe, door deze curieuze gang van zaken... zal de onrust misschien ook toenemen in uw gemeente? Natuurlijk. natuurlijk ja. dit, dit wekt geen vertrouwen bij de burgers uh, in Bokstel. Nee, nee, oké. Okay. We houden het in de gaten. Meneer Van der Wiel, wethouder van Bokstel. dank u wel. Graag gedaan. 1 Eén minuut. Bedpark. Begin negentige jaren woonde ik in Parijs. En ik zocht een bijbaantje en ik kon bij Euro Disney gaan werken. Ik had een soort picolopakje aan, zo'n liftjongen. Laughter, het leek me heel erg leuk om daar te gaan werken. Maar dat had ook wel een soort van keerzijde. Dus dan stond je dus met Minnie Mouse in de bus naar je werk. Met een soort alleen het pak aan en dan zo'n hoofd onder haar arm. Of onder zijn arm, dat was dan ook vaak shocking dat Minnie Mouse gewoon een gewone man is. Moe, ze zagen er moe uit. Ik weet nog dat ik met iemand werkte en die, ja, die was dan ook piccolo. Ja, die, had, die had gewoon drie kinderen en die moest daarvan leven. Dus daar zit niks vrolijks aan. Je denkt gewoon niet aan Pluto die zit te roken. Zo'n blije hond dat hij ook gewoon, uh, ja, gewoon een ander leven heeft. Het hele park is daar zo op ingesteld. Op de, ja, de fantasiewereld van die kinderen. En dan wil je eigenlijk een soort van verliezen.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 Moord en doodslag overvallen, afpersingen, boeven, rovers en bendes. Van Robin Hood tot Elke Poon. Sommigen worden vereerd, anderen worden veracht. Metropolis Radio gaat deze week over opvallende criminelen. En vandaag zijn we in Rome. Nu denkt u natuurlijk Silvio Berlusconi. En dat is heel begrijpelijk, maar er is meer. Wat te denken bijvoorbeeld van een bende uit de jaren 70... die nog steeds heel veel mensen fascineert. Ik ben Pietro, maar ben allemaal Libanese. Romanso Criminale, een film over de banda della Maliana. Een groep criminelen uit het Rome van de jaren zeventig. Jonge aantrekkelijke mannen met snelle auto's, veel geld en aansprekende bijnamen. Libanese, bufalo, skrokken zeppi, terribile en andere. Er Alfredo e poi c'era Buffalo or Freddo libanese scrocchia Azeppi, 30 denari detto che uh, saresti ven da me ordo Op Romeinse schoolpleinen was het een tijdlang mode om elkaar de bijname uit de film te geven Eh penso che forse vorrebbero imitare i personaggi cioè se pensano forse che è un gioco ik denk dat ze die filmpersonages willen imiteren omdat ze denken dat het een spel was. Misschien denken die jongjes wel dat het niet echt is en is een filmpersonage imiteren gaaf en stoer. Dat ze je respecteren dat je macht hebt. Che je potere che ti rispettano che magari e basi ben altre. Michele Placido is de regisseur van de film. De oudere luisteraars onder u zouden Placido kunnen kennen uit de televisieserie De Octopus uit de jaren 80, waarin hij de rol speelde van commissaris Catani, een good guy dus. Nu regisseert hij veel bad guys. Il fascino criminale, il fascino oscuro, appunto, dell'uomo, la parte oscura di noi, penso, perché de donkere kant van de mens fascineert, criminaliteit fascineert. Dat geldt voor regisseurs, acteurs, maar ook voor het publiek. En ook de literatuur heeft grote criminelen beschreven. Ik denk dat Shakespeare bijvoorbeeld de grootste criminelen van de geschiedenis heeft bedacht. Zoals Richard III en Macbeth. En ook Dostoevsky. Criminaliteit is deel van de mens. Het is een mysterie waarom de mens blijft moorden. En dat fascineert. Allora, questa roba qua probabilmente affascina, ripeto, il pubblico, ma c'è anche una spiegazione per cui uno dice: bisogna raccontare perché Wat betekent nou de banda della voor een jongen uit Roon? Eh, wat zal ik zeggen? Eh, eh, het is de romeinse maffia. Significa un po' la malavida. Fascinierend en dichtbij. Misschien was de banden de La Magliana wel sterker dan de Siciliaanse maffia. Maar het was een veel kortere duur. In een korte tijd van niks naar alles en weer terug. Eigenlijk typisch Romeins. Net als het oude Romeinse Rijk. Iets enorms creëren en het vervolgens laten imploderen door interne tegenstellingen. Diventano enormi e poi se mangiano tutto. Che cazzo sei? Mettivi al ferro, Libano. Beh, direi, probabilmente quello si può spiegare... Si può spiegare no, io credo che il problema non sia quello, il problema... Ik denk niet dat een jongen het kwaad imiteert om kwaad te doen. Ik denk eerder dat het voorkomt uit onzekerheid, uit het zoeken naar houvast. En een negatief personage kan dat zijn. Het hoort bij groepsvorming. Dat was een bijdrage van Angelo van Schaik. En morgen is Metropolis in Spanje. En hoort u een moderne Robin Hood op de vlucht voor de politie. Morgen dus. Privaat gerunde gevangenissen. Daar wordt in Nederland nu voor het eerst serieus over nagedacht. In Engeland zijn al 16 van de 138 gevangenissen particulier. En de Tweede Kamerleden die waren vorige week daar op werkbezoek. In zijn masterplan Gevangenissen zegt staatssecretaris Tev erover na te denken... de gevangenis in Veenhuizen en Zaanstad aan het bedrijfsleven over te doen. Een andere term voor privatiseren. Hier bij ons is Rijn Gertsen. Hij heeft in de jaren tachtig vastgezeten voor een bankoverval... en is nu hulpverlener voor gevangenen. En hij is ook nog uh, uh, wetenschapsfilosoof. wetenschapsfilosoof... en gaat promoveren zelfs op... Emotietheorie. Emotietheorie, ja. In de studio in Den Haag, Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. en Oud-Directeur van verschillende gevangenissen. Mevrouw van Torenburg, goeiedag. Goeiedag. Uh, u, uh, u was uh, onder andere lid van de directie van Terpeel in ja. Limburg. Ja, ja, ja. dat en was een vrouwengevangenis. Vrouw. Dat he? was een vrouwengevangenis, ja. ja. ja. Uh, Rijn Gertsen, wat doet u als hulpverlener voor gedetineerden? Ik ken wel de verhalen van uh, juristen die ooit uh, die vastgezet zijn... en dan een juridische hulp verlenen aan medegevangenen. Maar wat, wat deed u? In mijn gesprekken met lang gestraften en gedetineerden... probeer ik ze vooral voor te bereiden op een terugkeer naar de maatschappij. Ja. En voor te bereiden op wat ze daar aan problemen kunnen aantreffen en hoe ze die obstakels kunnen overwinnen. Doet ja. u dat op verzoek van hen? Of bent u in dienst dan van een gevangenis die zegt... Uh, jij bent voor ons aangewezen man om bij die resocialisatie te helpen? Want zo heet dat. Ik, ik doe het meestal op verzoek van de uh, humanistische raadsheren... die er aanwezig is of geestelijke verzorging... of op verzoek van de gedetineerde zelf. Hmm. Nu heeft u, uh, we, noem, we zeiden het al, uh, u bent ervaringsdeskundige... u heeft zelf in de gevangenis uh, gezeten. Kunt u daar iets over vertellen van de omstandigheden van die overval... en, en de periode in de gevangenis? Oeh, uh, ja, periode in de gevangenis. Nou, Destijds, die, bedoel, als we dat zo zeggen, dan gaan mensen denken... hé, hey, daar willen we toch iets over horen. Zeg maar wat je kwijt wil erover. Uh, in de tijd dat ik in detentie zat, uh, was ik uh, carousel gevangen. Hè? En dat betekent dat je, omdat ik verdacht werd... deel uit te maken van een criminele organisatie... Mm -hmm. werd ik uh, onderhaafklap naar een andere locatie uh, vervoerd. Dus ik heb eigenlijk meer een deel van mijn tijd in isolatie gezeten... Mm. En, uh, daarna uh, psychiatrische dwangverpleging gehad... omdat bij mij een psychose werd geconstateerd. Hmm. Ja. Dat was ook zo? Dat was zo, ja. ja, ja. ja. ja. Dit speelde zich af in de jaren tachtig, hè? De, uh, de uh, laatste ja. keer dat ik eruit kwam was een 87 jaar. Ja. Ja. Mevrouw van Torenburg, uh, Ger zei het al... Uh, er is een werkbezoek geweest uh, in Engeland... naar een aantal van die uh, private gevangenissen. U was mee. Wat is uw eerste indruk als u dat... Uh, kort kan zeggen. Komt u enthousiast terug? Of zegt u, mijn twijfels zijn alleen maar erger geworden? Mijn twijfels zijn alleen maar erger geworden. Zo. Helder. Het komt vooral omdat wij in Nederland wel gewend zijn aan uh, uh, detentie niet door de overheid. We hebben natuurlijk allerlei uh, stichtingen, jeugdzorg, tbs-instellingen. Die zijn ook allemaal niet van de overheid. En die draaien op zich goed. Dus ik dacht, nou, wat zou het nou eens kunnen betekenen wanneer iets niet van het rijk is? Dan heb je die gekke Europese aanbestedingen niet. En dan heb je de Rijksgebouwendienst niet. Dus het geeft vaak veel lucht. Je kunt meer doen met uh, minder geld in een uh, niet... Rijksinrichting. Maar wat wij in Engeland hebben gezien, echt in die commerciële wereld, daar werd ik toch niet heel erg enthousiast van. Noemt u een paar dingen die u zag waarvan u denkt, hé, hey, dit moeten wij vooral niet, niet gaan doen. Nou, er werd ons natuurlijk een mooi beeld voor geschoteld, maar we gingen al snel voelen dat we alleen maar zagen wat ze wilden dat we zagen. <lacht> en uh, was nu, er waren prachtige programma's voor gedetineerden om uh, door te gaan naar de samenleving. Dat doet natuurlijk een commerciële tent heel slim. Want die halen alles wat in de samenleving gebeurt naar binnen, om ervoor te zorgen dat hun kostprijs wordt gedrukt. En eigenlijk is dat natuurlijk wel heel goed, want dat maakt dat als iemand weer naar buiten gaat, dat hij eigenlijk al helemaal gewend is aan die hulpstructuur buiten. Dus dat doen ze heel slim. Mm -hmm. Maar ja, we kwamen natuurlijk ook een Nederlander tegen, want helaas zitten ook in Engeland Nederlanders vast. En wij kregen wel in de gaten dat ongeveer uh, 40% van de gedetineerden mooie programma's aangeboden kregen, en dan ook meteen hele mooie programma's. Maar 60% zat gewoon eindeloos achter de deur. Ja Gerrit, ze bezoekt u ook uh, uh, en staat u ook gedetineerd? Gedetineerde Nederlanders bij die in Engeland in dat soort gevangenissen zitten of hebben gezeten? Ik ben wel betrokken bij de uitlevering van de wets en de wots. Dat zijn Nederlandse gedetineerden die in het buitenland gedetineerd zijn. Mm -hmm. En daar heb ik wel mee te maken, maar niet specifiek die in geprivatiseerde gevangenissen in Engeland zitten. Nee, dat niet. Maar wel in geprivatiseerde gevangenissen. Dan hoeft het niet specifiek in Engeland. Heeft u Amerika, cliënten ja. gehad? Amerika, ja. ja. En herkent u de, de, dit verhaal, wat mevrouw van Toornburg zegt? Zeg, het lijkt allemaal mooi, maar je moet natuurlijk ook een beetje... door de boel heen kunnen kijken. Ik denk dat mevrouw van Toornburg het wel met me eens zal zijn... is dat uh, zij en uh, de rest van de gedelegeerden daar... de zogenaamde rode behandeling hebben gekregen. Mm. En uh, vooral dat fraaie hebben gezien. Uh, en mevrouw van Toornburg heeft gelukkig... Uh, de tegenwoordigheid van geest gehad om daar voorbij te kijken. Die hmm. dingen die, die, die, die, die dan aan de gedelegeerden... zoals mevrouw van Toorburg worden gezien, die zijn er dus wel. Er zitten dus wel goede kanten aan. Vindt u dat ook? Of is het allemaal even uh, verkeerd, wat er verkeerd Het, het hangt er vanaf van uh, hoe die privatisering inkleedt. Ik bedoel, uh, zit die privatisering alleen maar in de kant van de bewaking... en van de beveiliging? Of zit die kant ook in, in de de begeleidingskant en de reïntegratiekant. Mm -hmm. In Engeland heb je geloof ik beide. Mevrouw, ik moet, het volgende, ik moet maar corrigeren als dat niet zo is. Ja, er zijn er een paar gebouwd ook door private instellingen ja. zelfs. Ja. ja. En um, het probleem daarbij is, is van, stel we hebben een publieke omroep. En dit oh, gebouw... niet, die hebben we nog. <laughs> ja, oké, <okay>, maar <laughs> dit gebouw wordt ook uh, beveiligd en uh, wagens is zijn ook in geprivatiseerde handen. Maar dat, dat vlijt ons nog niet toe om te zeggen... Uh, voertal moet ook al die... Uh, uh, Interviews en de televisieprogrammacursus moeten ook maar uh, geprivatiseerd worden. Ja, ja. Ja, mevrouw van Dorenburg, ik weet niet, uh, waar bent u geweest in welke gevangenis bent u geweest eigenlijk in heel? In Nederland? Doncaster, dat is een, uh, oh, ja, een Noor, ja. Uh, ja, nou ja, precies. En wat, ja, wat natuurlijk wel boeiend is, is dat zij proberen om uh, toch wel heel kritisch te zijn op hun particuliere inrichting. Er zit ook een, een toezichthouder die kijkt of het uh, allemaal gaat volgens de regels. En er zijn wel scherpe voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Maar wat mij eigenlijk nog het meest opviel, en dat is wel iets boeiend, Boeiend, is het feit dat er particuliere inrichtingen in Engeland zijn, heeft ook wel de boel in het reguliere gevangeniswezen opgeschud. En men heeft Ik gaan denken, nou, men is gaan denken, ja, hoe, hoe kunnen wij een efficiëntieslag maken? Mm -hmm. En wat voor dingen kunnen wij verbeteren om uh, ja, straks niet het suffertje te zijn in het land en dat we straks gelikte particuliere inrichtingen hebben. Dus eigenlijk kwam er iets geks achter te voorschijn, mm -hmm, dat ja. ook die rijksinrichtingen dachten, ja, wacht eens even, wat zij doen, kunnen wij ook. En ja. dat, dat had wel een bijzondere dynamiek, maar maar ik denk wel dat wij moeten kijken hoe we diezelfde dynamiek kunnen bereiken... zonder dat we ook meteen het kind met het badwater weggooien. Want waar komt die, uh, dat nadenken van de heer Teven over privatisering denkt u vandaan? Is dat een, uh, alleen maar ingegeven door geld... Alleen maar een financiële kwestie of zit er een principiële achter? Nee, uh, wij hebben als CDA gezegd, kijk daar nou eens naar. En vooral omdat wij zien dat niet-rijksinrichtingen in Nederland... in de jeugdsector en in het TBS, gewoon veel meer armslag hebben. Die kunnen met dezelfde euro's meer doen. Dus wij dachten, kijk daar nou eens naar. Dus wij hebben hem op pad gestuurd om daar eens kritisch naar te kijken. Er is in 2011, ik geloof door uh, in 2011, een eerste kabinet Rutte... gevraagd aan het WODC, onderzoekscentrum ja, van Justitie... Precies. om een onderzoek te doen. Daar kwam nou uit, hè... Nou, of dat ging alleen maar om: is het goedkoper, is het efficiënter om het te privatiseren? Precies, dat de, bleek helaas, daar niet uit. Nee, maar er bleek ook niet uit dat het niet goedkoper was. Dus diezelfde vraag hebben wij ook in Engeland gesteld. En dan is het wel interessant om te zien dat de Engelsen daar helemaal niet mee bezig zijn. Dat is helemaal niet hun vraag geweest. Want wat daar is gebeurd, dat is een jaar of 20, 30 geleden... hadden ze zulke verschrikkelijke problemen in het gevangeniswezen. Daar kwamen talloze mensen om, grote uh, opstanden, personeel kwam ook nou. om. En toen zei de particuliere sector, hé hey jongens, wij kunnen het beter. Nou ja, het Rijk stond met de rug tegen de muur en ja. dacht: probeer het maar. Maar wij komen natuurlijk in Nederland vanuit een ander uitgangspunt. Hier hebben we goede inrichtingen, kunnen altijd verbeteren... maar op zich goede inrichtingen, we sluiten ze zelfs. Ja. Dus we hebben daar ook parlementariërs gesproken. En die zeiden, ja, krap jezelf eens goed achter je oren. Waarom zou je het moeten willen? Mm. En dat is inderdaad wel iets waar wij uh, mee bezig zijn. Van nou, het is best goed om een beetje kritisch te kijken naar is het wel efficiënt, doen we het allemaal wel goed? Ja, maar kijk, om nou door te schakelen naar privaat. Ik werd daar niet enthousiast over. Nee, maar wat ik toch een beetje om uh, uh, resumerend uit uw uh, woorden hoor, is: het kan best uh, goed zijn. Maar het moet niet doorslaan in dat bijvoorbeeld efficiëntie... ten koste gaat van beveiliging of rationalisatie of, of überhaupt aandacht ja, voor gevangenen. Nou, en Wat we opviel is dat uh, de heer Teven uh, ook heeft gezien... dat ze daar met computers werken. Vervolgens wil hij ook in Nederland overal computers in een cel. Ja. Daar zijn we wel een beetje kritisch op. Want wat je daar zag gebeuren, is dat die computers echt mensenwerk overnamen. En dan zeiden we wel... ja, dat zijn alleen maar van die klusjes over je boek, bezoek inplannen... of kijken of je nog een beetje geld op je rekening hebt... Om voor een winkeltje iets te kopen, maar het zijn natuurlijk wel ook contactmomenten met het personeel dat het personeel kan inschatten. Weet je, uh, hoe zit iemand daarbij? En ja. dat is die relationele beveiliging waar we in Nederland zo goed in zijn ja. en gooien we dat dan weer overboord? boord. Ja. Ik, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. Ja. Rijn Gertsen, eh, Verenigde Staten, daar heeft u ervaring van mensen die daar zitten. Nu denk je natuurlijk de Verenigde Staten... dat is het walhalla van de vrije ondernemingschap en ook in het gevangeniswezen. Nou, er zijn veel geprivatiseerde gevangenen. Maar er is nergens zo'n felle discussie, nog steeds na al die jaren... juist over het privatiseren van gevangenissen. Kom je dat tegen als je daar bent? Ja, wat je veel hoort is dat, vooral in Amerika... hebben ze een hele hoop uh, uh, arbeid hebben ze uitbesteed aan... Uh, uh, geprivatiseerde gevangenissen... Ja, spijkerboeken in elkaar zetten bijvoorbeeld. Ja, maar ook lege spullen en ja. lege materiaal en, en dat soort dingen. En dat levert voor die mensen gewoon goedkope arbeidskracht op. Want die daar verdienen en scheet, twee knikkers per uur. Ja. Hier in Nederland ligt het trouwens ook niet veel hoger, hoor. Maar wat je dus ziet is dat ze er vooral als melkkoe worden gebruikt. Ja. En om, om zeg, uh, gevangenen uh, te laten werken voor hun geld... Uh, voor de geld wat de maatschappij dat kost prima... Maar dit is gewoon exploitatie. Ja. ja, maar daar zou ik toch wel iets tegenover ja, willen door zetten. Gaan we gaan. Want wat je nu ziet is dat in Nederland de arbeid wordt georganiseerd. Eigenlijk door de overheid. En je ziet dat daar gewoon niet een soort commerciële drive in zit. Dus ik zou juist graag willen vanuit het CDA. Dat het een paar gelikte commerciële jongens zorgen dat er goede arbeid binnenkomt. Ja. Want dat is voor ons een hele grote kostenpost. En als die gasten nou fatsoenlijk werk kunnen doen. Dan doen ze nog wat nuttigs. Dan, wordt er een, dan kan je geld terugverdienen. Ik ben daar niet zo tegen hoor. Zou je het, ja. zou oh, je het niet en-en mag... kunnen doen? Ja, ga u gang. Ja, meneer uh, niet. Ja. Uh, mevrouw Toornburg weet ook wel dat de nieuwe plannen van teven en het masterplan... worden de preventie van arrestanten gezet op een verzobeld regime. Preventieve niet. Zijn wij zijn als CDA voor gaan liggen. Dat gaat ons niet gebeuren. Ik hoop, uh, ik mag nee. het uh, met u meehopen. Nee, in ieder geval want daar... we hebben ook een motie aangenomen gekregen... dat artikel 100, dus de Europese regels daarover... dat die niet geschonden worden. En onze CDA'ers en de overige Eerste Kamerleden pikken ja. dat nooit. Zou je okay. niet, uh, meneer Gerrit, ten, uh, allebei kunnen doen? Dus dat je zegt, er is een aantal... Uh, functies en een aantal zaken binnen het gevangeniswezen... wat je niet moet privatiseren, dat moet je altijd in eigen hand houden... en daar moet je goed controle op kunnen houden. Maar andere zaken, wat mevrouw van Torenburg zegt, bijvoorbeeld uh, werk... en dat goed laten uh, opzetten daar en laten begeleiden... dat kan je best in geprivatiseerde handen geven. Ik denk dat, dat iedere overheidstaak die nu toe uh, geprivatiseerd werd... behalve de KPN, is op een mislukking uitgedraaid. Hm. Uh, dat zie je ook in... Uh, dat ben ik met mevrouw Torenburg oneens. eens het uh, kan wel zijn dat de JEI's en de TBS-klinieken die in geprivatiseerde handen zijn, dat die goed draaien. Het is heel goed mogelijk. Vreemde liddienententie in geprivatiseerde uh, handen is een ramp. Ja. Mevrouw van Torenburg, het zal allemaal is niet, het kan een conclusie zijn, laat ik het zo zeggen, dat het allemaal wel kan, uh, het privatiseren van dit soort instellingen, maar dat je er eigenlijk zoveel controle op moet zetten, dat je het als overheid beter zelf kan doen. Ja, ik vind inderdaad dat als je uh, het uh, zou willen, dan moeten er wel hele grote voordelen aan zijn, want is zitten er dus ook hele grote risico's aan. En ik heb die hele grote voordelen niet gezien. Ja. En dan denk ik, uh, als we nu uh, 19 gevangenissen gaan sluiten... en 2000 mensen stuurt de staatssecretaris straks de straat op... dan moet je niet gaan praten over een nieuwe inrichting, ja. bouwen commercieel. Dan moet je zorgen dat je de werkgelegenheid die we nu uh, uh, versredden... eigenlijk, dit ja. kabinet, dat je die overeind houdt. En dat is waar wij als CDA ons voor in willen zetten. Uh, die uh, elektronische detentie, uh, tenminste aan de voorkant, die is niet doorgekomen. Dus dat gaat niet om een aantal van 2000 gedetineerden, het gaat om gedetineerden nee, die het aan gaat de achterkant... Nee, het gaat nu in plaats van om 3200 uh, uh, arbeidsplaatsen, om 2000 arbeidsplaatsen. Die verloren gaan in het gevangeniswezen. Oh, maar u had, ja. uh, u had het over uh, ja. De ja. elektronische detentie, ja. niet over de uh, arbeidsplaatsen. Nee, dat is een vrij. Arbeidsplaatsen. elkaar even niet ja. goed. Nee. Oké. Okay. Uh, wat u betreft dus, dat is duidelijk, mevrouw van Torenburg, wordt er, mag er nagedacht worden over privatiseren, maar moeten die eerste stappen niet al te snel en al te onderdacht gezet worden? Nee, de staatssecretaris mag blijven denken, maar hij zal ons eerst warm moeten maken voordat we met hem meegaan. Ja, hij Bovendien het... is de lakmoesproef van een geprivatiseerde onderneming, ook in Engeland, of het nou een gevangenis is of niet, is van, uh, bestrijdt het, het het recidieve percentage? En? Het antwoord daarop is? Nee. Nee. Nou, daar zijn de cijfers ook wel een beetje wisselend over. Maar daar willen we onze vinger achter krijgen. En daar krijgen we nog een aparte hoorzitting over met de inspecteur. Valt het is te onderzoeken dus. Ja, goed. Maar de van Torenburg van het CDA, hartelijk bedankt. En Rijn Gerritsen, ervaringsdeskundige en hulpverlener aan gevangenen. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En Dank wij u. zijn zo meteen na het nieuws bij u terug met De Villa. Tot straks.